Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Rode Kruis voor Syrische vluchtelingen die terugkeren naar huis. De hulporganisatie opent giro-nummer 7244... waar mensen kunnen doneren om die terugkeer mogelijk te maken. Het geld is bedoeld voor basisbehoeften als voedsel en schoon drinkwater... maar ook voor psychische hulp en reparaties aan huizen. Volgens de Verenigde Naties zijn er in de eerste helft van dit jaar in Syrië... zo'n 750.000 mensen teruggegaan naar hun huizen in verwoeste steden... als Homs, Aleppo en Oost-Ghouta. De Europese Commissie heeft een nieuw migrainemedicijn medicijn IMOVIG, goedgekeurd. Volgens deskundigen is dit een doorbraak voor migrainepatiënten, al is de kans op succes nog beperkt. Het middel blijkt bij 4 op de 10 patiënten te werken... en bij die groep nam het aantal aan aanvallen met de helft af. In Nederland hebben naar schatting 2 miljoen mensen migraine. Het is nog de vraag of zorgverzekeraars het preventieve middel... wel op grote schaal gaan vergoeden. IMOVEG kost per patiënt zo'n 6.000 euro per jaar. In Nederland wordt steeds meer crystal meth geproduceerd, zegt de politie tegen NRC. De afgelopen twaalf maanden ontmantelde de politie zo'n tien laboratoria waar deze harddruk werd gemaakt. In het verleden werd in ons land vooral ecstasy, speed en cocaïne geproduceerd. Op Hawaii zijn de stoffelijke resten aangekomen van 55 militairen die tijdens de Koreaanse oorlog zijn gesneuveld. De resten van de militairen zijn vorige week door Noord-Korea overgedragen aan de Verenigde Staten. De repatriëring was een van de afspraken die de Noord-Koreaanse leider Kim heeft gemaakt met president Trump op de top in juni. Nederlandse topsporters, vooral schaatsers, gebruiken steeds vaker schildklierhormonen Blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur in het Noord-Hollands Dagblad Dit middel staat niet op de dopinglijst Maar mag alleen worden voorgeschreven als er een medische noodzaak is En dat is nu niet altijd het geval Het weer, veel zon vandaag met in de loop van de dag wel wat stapelwolken In het noorden wordt het zo'n 27 graden In de rest van het land ruim 30 Ook morgen zonnig en erg warm Dit was het NOS Journaal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 Die zijn bij de renningsposten. de te krijgen. Zijn de te krijgen. Uh, um, um. Er zijn ook heel veel andere varianten, maar heb je niks mee? Hè, pak een watervaste uh, lippenstift, haal een verdwaalbandje. Of schrijf met desnoods met een met een uh, naam en nummer erop. Uh, ja, en bescherm je ook goed tegen de zon. Uh, de afgelopen dagen toch gezien toch redelijk wat mensen die toch bevangen worden door de warmte.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 ja, dus vandaar dat wij uh, voor en, die locatie. En wat is jouw taak, Carlos? Jij staat dan niet in de keuken. Jij uh, nee, inmiddels wel. Oh. <laughs> inmiddels wel. Want we zijn vijf, vijf, ja, vijf weken geleden we gestart. Uh, maar door de geboorte van onze dochter uh, moesten wij twee weken dicht gaan. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel.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 Uh, Katja was uh, manager en ook koker uh, uh, in verschillende restaurants in Portugal. Dus uh, <laughs> sinds vorige week dinsdag. Uh, loopt, het. loopt het? Ja. Wat uh. is nou typisch Portugees eten wat bij jullie hier geserveerd wordt? Uh, sowieso uh, verschillende vis. Uh, Visgerecht is uh, heel populair in, uh, in uh, Portugal. Wij hebben uh, uh, bijvoorbeeld de die... Uh, uh, ...bereiden wij vers, het liefst uh, op dezelfde dag, want uh, het is veel lekkerder en op portugees wijze uh, bereid. Uh, daarnaast heeft u uiteraard sardientjes en uh, uh, pastel de nata, uh, dat is een soort uh, gebakje. Het is uh, heel gebruikelijk in Portugal voor bij de koffie bijvoorbeeld. En, uh, en cataplana, ook uh, uh, ja, het is een, een vispannetje uh, met verschillende soorten vis erin. Uh, ja, dat proberen wij uh, dagelijks te dus vers overwegend toch wel vis. Ja, maar we hebben ook biefstuk bijvoorbeeld, twee soorten biefstuk. Dat is niet Portugees. Uh, dat hangt er vanaf. Oh. Want als ik zeg biva cervejera, dat uh, is in beersaus, dat is heel gebruikelijk in Portugal.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 Daarom is die ook zo lekker en op bestelling. Ja. ja, ja. Echt een typisch Braziliaans gerecht is dat, hè? Braziliaans en Portugees. En Portugees, ja. uiteraard. Ja. Dat is aan elkaar gesloten. Ja, ik twee Portugees. Ja, klopt ja. inderdaad. Ja. Ja. Brazilië was vroeger ook kolonie nee, van Portugal. Goed, uh, ja, ja. ja. ja. Ik, ik, ik ruik wel eens bij mijn buurvrouw, die Braziliaans is. Osa, die, uh, die is wel eens <laughs> dingen aan het maken. En dan denk ik, heerlijk. Mm, ja. ja. De buurvrouw is aan het koken. <laughs> Verrukkelijk. Je komt u zelf even. ook uit antwoord?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 En daar kunt u vinden uh, Casa Lisboa. Ja. En daar staat Carlos u op te vangen. Als je die... wil kijken of reserveren of het telefoonnummer nog even terug wil kijken... ga dan naar internet en ga naar casalisboa.nl aan elkaar. En dan vind je alle informatie, vind je ook de gerechten. En je vindt uh, ja. de openingstijden, behalve ja. dan de afwijking vanwege Klopt je vrouw... Inderdaad. die nu uh, even <laughs> aan het bijkomen ja, ja. is van de geboorte ja, van, van haar, haar geboorte, dochter. Ja. Dus... Uh, ja, ja. Nou, uh, wij wensen uh, ja, heel veel succes. En, uh, en, uh, mocht we we u... zullen zeker een keer niet langskomen, maar binnenkomen. Want langskomen is leuk, maar binnenkomen is beter. Inderdaad, Duist. u bent welkom. Dank voor de uitnodiging. <laughs> okay. Graag gedaan. MUZIEK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 Voilà, Pum Voy por la calle solo mil cosas yo voy pensando, Veo a toda la gente estar lalala. trabajando. Lalala. Otros están contentos y van a cantando. La la la. Que los chiquillos corren jugando. spelen, de de fútbol mama, ik weet niet la mama, ik weet niet wat mama, ik weet niet wat ik moet doen, mama, ik weet niet wat ik moet doen, mama, ik weet niet wat ka